7 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Op het Belgische popfestival Pukkelpop... zijn verschillende grote tenten omgewaaid door het noodweer. Daarbij is volgens Belgische media een onbekend aantal gewonden gevallen. Het is nog onduidelijk hoe het verder gaat met het festival. Geplande optredens zijn uitgesteld. Israël heeft in reactie op de aanslagen van vandaag bij Eilat... een luchtaanval op het zuiden van de Gazastrook uitgevoerd. Volgens een militante Palestijnse groepering is daarbij hun leider gedood... Israël heeft bevestigd dat er een aanval op de stad Rafa is geweest. Eerder vandaag vielen zwaar bewapende Palestijnen uit de Gazastrook... bij Eilat onder meer een bus en een auto aan. Werkgeversvoorzitter Wientjes en FNV-voorzitter Jongerius... zijn tevreden over hun gesprek met premier Rutte. Vanmiddag hadden ze in het torentje spoedoverleg met de premier. Ze drongen aan op daadkracht in de economische crisis. Na afloop zeiden Wientjes en Jongerius dat Rutte heeft duidelijk gemaakt... dat hij hun zorgen deelt... De drie zijn het erover eens dat een Europese aanpak nodig is... en dat de euro belangrijk is voor de werkgelegenheid... en voor het spaargeld in Nederland. De man uit Alkmaar, die wordt verdacht van betrokkenheid... bij de duinbranden in Schorel en Bergen, komt morgen opnieuw vrij. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is. De man van 44 werd vorige week opgepakt... nadat hij in mei al een paar weken had vastgezeten. Ook toen vond de rechter dat er niet genoeg bewijs was. In het duingebied van Schorl en Bergen zijn bij tientallen branden sinds 2009 honderden hectare duingebied in vlammen opgegaan. De autoriteiten gaan ervan uit dat er één of meerdere pyromane actief zijn. Sinds de arrestaties van de Alkmaarder is geen brand meer geweest in het duingebied. Het weer vanavond en in het begin van de nacht in het zuiden en zuidoosten zware onweersbuien, hagel en windstoten. In de loop van de nacht klaart het op. Morgen wordt het met 20 graden iets koeler dan vandaag. Dit was het nws journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er zijn nog 10 files in Nederland, totale lengte 40 kilometer. De bijzonderste drie zijn op de A12 Den Haag richting Utrecht, 11 kilometer lang tussen Blijswijk en Bodegraven. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knooppunt Ridderkerk en Knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knooppunt Klein Polderplein en Knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer.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 Dames en heren, goedenavond. Het heeft even geduurd voordat onze gast niet langer de pianist en leider was van een droom... maar van een unieke band die voor elk nummer een andere zanger of zangeres uitnodigt. Een Tim Knol, een Ricky Cole, een Leijne... met als resultaat dat de band dit weekend een van de top acts is op Lowlands. En de naam? Happy Camper, hier is Job Roggenveen. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, ik trok opgetogen vanochtend mijn Happy Camper jurkje aan. Want het zou zulk mooi weer worden. Maar het is noodweer. Ja, tot nu. Ja, en pukkelpop. Je hebt het net gehoord op het nieuws: hè? op het uh, popfestival in België, pukkelpop. Vergelijkbaar ja. met, met Lowlands. Uh, zijn verschillende grote tenten omgewaaid door het noodweer. Uh, volgens de Belgische media een onbekend aantal gewonden. Jullie staan uh, dit weekend op uh, op Lolens. <laughs> Nou, we weten, voorlopig niet. Uh, bedoel, voor hetzelfde geld is de situatie vrij ernstig daar, maar ja. uh, uh, het wordt mooi weer. Maar goed, dat zei je dus van vandaag ook. Ja. Ja, nou, wij, het, uh, wij spelen in een tent, zeg maar. Uh, de meeste bands spelen in een tent die helemaal overdekt is. Maar wij spelen in een tent waarbij het publiek uh, onder de blote hemel staat. Zeg maar. Dus het, uh, bij ons hebben we wel een beetje de... de... We willen graag mooi weer hebben, zeg maar. Ja, dat, begrijp dat past ik. ook heel goed bij onze naam, dus uh, ja, dat laten we er maar gewoon vanuit gaan. En het publiek staat onder de, de blauwe hemel, maar ja. jullie staan wel overdekt. Dat geloof ik wel, ja. Voor het geval een... dat het toch gaat hozen. Precies. Ja. Um... Uh, voetbal. We gaan zo dadelijk... Ben jij een voetballiefhebber? Ja, tijdens het WK en het EK van ik in oh, één keer heel zo ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, dus het en interesseert rest, je ik... helemaal niks? Niet zo heel erg. Maar... Toch gaan we voetballen. We gaan zelfs flitsen. Adersoemt uh, AZ vanuit Noorwegen doet Ronald van de Geer verslag. Ronald? Ze zijn net begonnen, hè? Ze zijn net begonnen, uh, vijf minuten geleden. Het Colorline-stadion in Alessunt in Noorwegen. Daar waar de zon wel schijnt, het niet waait en kunstgras ligt. Dus wat dat betreft zal het weer geen vat hebben op het uh, duel... dat uh, AZ in elk geval een stap verder moet brengen... richting de groepsfase van de Europa League. Over twee wedstrijden moet deze Noorse tegenstander worden verslagen. En dan kan men zich melden voor uh, het op één na hoogste Europese toernooi. Eerste minuten vooral in het voordeel van uh, AZ... dat Maarten Martens weer in de ploeg heeft. En waar uh, Mooijzander is uh, teruggekeerd... Geen Rijnen in dit geval meer en geen Valkenburg. Maar AZ zou het toch uiteindelijk goed moeten gaan doen tegen de nummer 11 van de Noorse competitie. Ploeg die wat tegenvalt en AZ zwaai als favoriet gestart aan deze wedstrijd. Die zes minuten oud is en een 0-0 stand kent. Goed, alle hoop voor Alesson. Om half acht gaan we nog even terug naar Noorwegen. En ook tegen het einde van de eerste helft laten we horen hoe AZ het uh, doet. Goed, uh, Job Roggeveen. Je bent eigenlijk ook uh, ontwerper, in de eerste plaats misschien wel. Nou ja, en ik ben uh, ontwerper is een heel belangrijk uh, ding in, mijn, uh, zeg maar, in uh, alles wat ik doe. Grafisch uh, vormgeven. Je bent ook nou, ja, meer, de... meer illustrator, zeg maar. Uh, zie ik mezelf. En ik, uh, ik ben, maak, ben onderdeel van de studio Job, Joris en Marieke. Dus samen met Joris Oprins en Marieke Blauw ben ik, uh, hebben wij samen een animatiestudio. En daarin doen we ook dingen als illustratie. Dus uh, hoezen en dat soort dingen voor, voor platen bijvoorbeeld, maar ook boeken die we illustreren. En grote klanten zoals Sanoma bijvoorbeeld. Ik keek even ja, op de Ja, onder andere. Ja, en we hebben nu net, uh, het heel leuk, ik had vanochtend speelden we op 3FM met Happy Camper en meteen tussendoor had ik een afspraak bij het platenlabel waar we onze clip voor een hip hop act uh, uh, presenteerden, zeg maar die nu net af is. En binnenkort Uitkomt en uh, daarna meteen weer hierheen. Zeg maar. Dus het is dus, uh, gekke <laughs> tijd. Maar, um... En je wordt vader over anderhalve minuut. Ja, ook nog. Ja. Je vriendin heeft gisteren haar laatste werkdag. gehad. Ja, mevrouw is het wel. Je vrouw. Ja, ja natuurlijk. <laughs> en uh, uh, de, de, de, het feit dat je ook ontwerpen bent. Uh, je bent je vader volgens mij opgevolgd. Althans, die heeft dezelfde academie gedaan. In, uh, ja, in, uh, ja, dat Eindhoven. zeker. Maar het is wel uh, een heel andere, een andere richting. Het zeg was maar, echt productontwerpen, zeg maar meer in uh, ja, dingen als stoelen, tafels en echt uh, dingen bouwen, zeg maar. En, en een campingstoeltje, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat, <laughs> dat bedacht ik me, uh, terwijl we aan de voorbereiding bezig waren inderdaad. In één keer dat het wel een mooie, mooie parallel was. Dat hij een hele goede vondst had in een campingstoeltje. En dan moet je even beschrijven hoe die eruit zag. Nou, het is een camping, uh, ze waren op zoek naar, uh, hij en zijn collega samen, naar, naar een... Uh, Campingstoeltje waarvan je er zoveel mogelijk, of in ieder geval een stuk of vier... makkelijk in je uh, achterklep kon leggen en dan ook nog tassen kwijt kon zeg maar. Terwijl, Want je hebt <laughs> namelijk altijd van die dingen die dan heel dik ja, worden. Ja, neem je maar. heel veel ruimte in. Daar ja, weet jij dus, natuurlijk uh, ook alles van. Als uh, als, van, als happy camper uh, weet ik ja. daar echt alles van. Ja. Nee, uh, maar in ieder geval, uh, uh, ze waren op zoek naar een soort manier... Dat, dat, je, dat je ze echt zo plat mogelijk kon krijgen. Dus ze hebben een soort uh, constructie met bu twee buizen gemaakt... die in elkaar haken en uh, dan zijn ze super plat. Dus wij hadden ze ook altijd, altijd bij ons toen wij uh, vroeger kampeerden. En zijn ze ook uh, groots op de markt gebracht? Ja, is je vader daar te... heel rijk van geworden? Dat, nou ja. Volgens mij mag je niet klagen, maar het is niet, niet speciaal. Het is gewoon het bedrijf waar die werkt en daarvoor ontwierp je het. Zeg maar. En ze ja, ja, die... zijn gewoon in productie genomen. Ja. En uh, jij ging daarna naar dezelfde academie. In de tijd van jouw vader heet het, geloof ik, nog. Uh... Ja, dat was de Academie van Industriële Vormgeving in Eindhoven. En in mijn tijd was het door Liederwaard Edelkoort... Is het toen uh, hoofd van de, van de school geworden. En toen is het de Design Academy Eindhoven geworden. Ja, heel internationaal. Ja, en het gekke is dat wij. Ik geef al sinds kort ook les. Oh, um, Ja. En wat? Dat, in uh, animatie. Maar ja. het leuke is dat we toen ik. Ik studeerde dus samen met Joost en Marie, waarmee ik mijn studio heb. En um uh, toen wij dat studeerden, kregen we altijd te horen dat het geen filmacademie was. Wij wilden altijd filmpjes maken en animaties en dingen. en Ze konden altijd lastig uh, zeg maar, kritiek geven, omdat het heel erg op vormgeving was. En, uh, uh... Oh, dat mocht eigenlijk niet. Kreeg nee, het was echt... een beetje zo van, ja, het is wel leuk dat je een film maakt. Alleen ik heb, ze hadden er niet echt verstand van. En, uh, dus toen een heel erg een strijd. En dat heeft ons misschien ook wel tot elkaar gebracht... dat wij gewoon graag filmpjes wilden maken. Want in welke jaren zat jij erop? Jullie waren ben, dus eigenlijk de, de roergangers van... Uh... De filmpjes en de animaties. Ja, weet je wel. En het leuke is dat je dus zo'n uh, strijd oplevert dat we dat willen doen. Uh, en dat we er nu voor teruggevraagd worden, zeg maar. Dus dat is wel bijzonder. Maar zijn alle. Ja, ik ben in 2003 afgestudeerd. En Joris ook, volgens mij en Marieke iets eerder. Dus uh, nu een jaar of acht alweer. Ja, dat ja. ik voor mezelf werk. Ja, ja. en met z'n drieën dus. En ja. iedereen moet even kijken. Want het is een prachtige site. Even zien wat voor werk jullie maken: www.job ja. en Marieke. NL. Yes. Uh, voor het ondersteunende materiaal. En ja. uh, je bent hier met lijnen en met Sietsen op, uh, op viool. Ja. En uh, jullie gaan live een nummer laten horen van het album Happy Camper... waarover we zo dadelijk gaan spreken. Maar yes. eerst uh, maar even live ja. laten horen hoe het klinkt, hè? Jij uh, speelt oh. zelf trouwens piano... Ja, het eerste liedje speel ik gitaar uh, en het tweede liedje straks speel ik piano. Oké, okay. en het eerste nummer dat jullie gaan doen heet Stop Fooling Yourself. Yes. Zanglijnen, viool, sietsen en uh, job zelf op gitaar. At the break of dawn take a deep fried dinner turn the tv on don't touch the food lost your appetite if you only had the guts to say what's on your mind mm -hmm. breaking down at the break of dawn you take a deep breath and carry on it's a hell of a night yet there's more to come watching animal planet and some late night shows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 Waking up at the break of dawn, your head in the clouds and the screen still on. You can't remember a thing from the night before. You said so many things you can't recall. I can't stop laughing at the way you cheated yourself. If you wanna be somewhere else, just.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 And after all, you're just a spoiled, annoying kid. Take your ass off the couch, stop fooling yourself. Stop fooling yourself. Stop fooling yourself. Stop fooling yourself. Stop fooling yourself. Oh, now stop it. Stop it. Now stop it. Oh, stapel. Ja, stapel. Het is zo'n waanzinnig lekker nummer. en Heel goed gespeeld en gezongen. Door Leine Job Roggeveen van Happy Camper. En Sietse uh, van, van Gorkum. Van Gorkum, precies, want het klinkt wel heel knullig. Sietse Van Gorkum op uh, Vio. We horen jullie zo dadelijk nog eens met een ander nummer. Uh, Job Roggeveen, ja, we moeten het even uitleggen voor de mensen die, die het niet kennen en geen ja. idee hebben. Happy Camper is namelijk, zou je kunnen zeggen in heel slecht Nederlands, een multimedia-project. Een afschuwelijk woord, maar zoiets is het eigenlijk wel. Ja, ja, het is, nou, het is zeg maar de eerste. Jij bent de kok. De eerste insteek van het album was: ik, ik was gewoon liedjes aan het maken, zeg maar. En. Uh, uh, ik zie mezelf vooral als liedjeschrijver en daarnaast heb je de uitvoering ervan. En ik was een beetje aan het zoeken naar, oké, okay, hoe kan ik dat het beste gaan doen? Zoek ik een zanger voor een heel album of uh, verschillende mensen, zeg maar. En op een bepaald moment dacht ik in één keer van ja, het is misschien wel heel mooi om gewoon per liedje iemand anders uit te nodigen, zeg maar. En daardoor wil ik ook een beetje aangeven dat ik, zeg maar, de, de bindende factor ben in het hele ding. Ieder liedje en, uh, een eigen stem. Ieder liedje ja. door jou gemaakt krijgt een andere stem. Ja. Door jou uitgezocht. Ja, en uh, daarbij is het natuurlijk heel erg het gevaar dat als je zo'n album maakt met zoveel mensen, dat uh, de stijl een beetje verwatert, zeg maar. Dus het, uh, en dat het, niet, dat het niet als een geheel klinkt. En ik ben heel erg bezig geweest met, um, ja, eigenlijk popliedjes die een beetje een, een uh, invloed hebben van chansons. Van een beetje, uh, ja, veel met, met akoestische instrumenten, dus viool, uh, trompet, uh, clarinet, dat soort dingen. Um, ja, want je bent een liefhebber van veel hè, en, en, en uh, verschillend. Ik, ik hou heel erg van gearrangeerde liedjes, zeg maar. Dus ik, dat je, dat je Geef bijvoorbeeld. Eens voorbeelden. Uh, um, nou, bijvoorbeeld mensen als Sufjan Stevens uh, of uh, inderdaad, uh, Jacques Brel of uh, Rams Schaffi, ofzo. Of dat het. Ja, Daar je, je hebt ook mee op de parade gestaan hè, met liedjes van Schaffi en ja, uh, Brel. Ja. Uh, dat uh, deed ik voor Happy Camp inderdaad. Mm -hmm. Dat ik als pianist samen met een zanger uh, liedjes uh, vertolkte van hun. En dat, ik, dat heeft me ook best wel. Uh, toen was ik altijd heel bezig met uh, zorgen dat je in, alleen met een piano een interessante partij neer kan zetten. Zeg maar. Dus mm -hmm. dat je eigenlijk een liedje helemaal uitpluist. En kijken wat je eraan toe kan voegen. En uh, partijtjes verzinnen. Zeg maar. Dat heeft me wel beïnvloed in het schrijfproces. Zeg maar. Dus ik was eerst altijd heel bezig met popmuziek. En toen ben ik dat op een bepaald moment gaan doen. En dat is wel echt duidelijke invloed geweest in mijn plaats. Maar het liedje dat we net hoorden, Stop Fooling Yourself. Of had je ja. eigenlijk voor een mannenstem bedacht, hè, toen je het schreef? Nou, ik schreef het in eerste instantie nog met mijn eigen stem, zeg maar. En uh, ik wist nog niet helemaal welke kant op moest. En ik had nog niet, toen ik het schreef, in gedachten van... het wordt een vrouwenstem, maar het paste bij Lijnen echt zo ongelooflijk goed. En waarom past dat dan? Ja, ik, wat ik het mooi vind aan hoe Lijnen zingt... is dat ze, zeg maar, iets, gewoon een melodie mooi kan zingen... maar ze kan het ook heel erg vertellen, zeg maar, dus... Ja, dat je het echt het, het, het verhaaltje meekrijgt en het. Uh, het ze idee gaat hebben. in het liedje zitten. Als je naar de kijkt, zie je ook dat ze erin zit. Ja, en, en het idee dat, dat, uh, dat ze het aan je persoonlijk vertelt, zeg hm. maar, waardoor een liedje nog meer aankomt. En dat is ook een ding. Ik heb vroeger ook wel gezongen. Zeg maar, en ik vind het nog steeds wel leuk om, om een liedje te zingen. Alleen ik merk dat ik zelf, zeg maar, als ik. Uh, ik ben heel goed in, denk ik zelf, in liedjes schrijven en, en in arrangementen maken en dingen, plannetjes verzinnen, zeg maar. En ik merk dat andere mensen gewoon nog uh, zeg maar boven zichzelf zelf uit kunnen stijgen, zeg maar, bij zingen. En dat, uh, als je dat samenvoegt, had ik het idee van, nou, dan kan je tot iets heel goeds komen. Met Jij vind, je zelf geen, uh, vind, je, vind je je stem niet goed genoeg? Ja, gewoon zo dat, dat het... Uh, ik vind het ook, uh, zeg maar, sommige mensen vinden het heel leuk om daar allerlei dingen in beter in te worden en op verschillende manieren liedjes te zingen. Of, weet ik, Kost het gewoon meer moeite en dan, dan, ga, dan ga ik liever gewoon nieuwe liedjes schrijven dan mijn tijd stoppen in beter worden en zingen zeg maar. En dat is ook meer zo van ieder zijn eigen ding of zo, weet je Ja, en, ja, ja, ja. En uh, ik merk het ook bij ons als studio zeg maar dat gewoon dat als je werkt met de mensen die gewoon bepaalde disciplines dus het heel bureau goed het ontwerp is, ja, ja. Je? met met ja, onze animatie. Ik onderbreek je af en toe, je praat heel snel, je zegt heel veel, dus oh, af en toe, het is helemaal niet erg. Maar, maar uh, dus met met Job, Joris Marie, ja. dus uh, dat ik met, met Joris en Marieke bezig. Ben, dan, zij Job Joris een... en, en Marieke. Sorry, ja. Job Joris en Marieke. Nee, nee, nee, nee, Nog zo, een nee, keer nee Dat dit is flauw voor mij. Maar... Um, merk je ook heel erg dat. Ja. dat uh, weet je, ik heb bepaalde kwaliteiten en disciplines waar ik goed in ben en zij ook. En dat als je dat samenvoegt, dan kan je echt tot een soort. Um, ja, dan kan je ook zorgen dat als je een product maakt, of bijvoorbeeld een filmpje of een mm -hmm. clip, zeg maar. Um, ik vind bijvoorbeeld vormgeving heel belangrijk. Dus ik kijk heel erg naar dat alles zo is. Dat dat het precies is wat, wat ik tof vind. Zeg maar. Ja. En Marieke is bijvoorbeeld veel meer dat ze let op, op het verhaal, bijvoorbeeld. Of op hoe een karakter zich beweegt. Zeg maar. En uh, Joris bijvoorbeeld veel meer op het concept. Dat soort dingen zorgt dat, dat je met z'n drieën, zeg maar, alle kanten. En hoe vonden. vind je elkaar dan? Dat dat ook Ja, zo we hebben gewoon samen klopt. gestudeerd. En... en toevallig dat het. Ik, ik heb jarenlang bij Joris in het studentenhuis gewoond. En we waren gewoon altijd bezig met de camera rondrennen door, door Eindhoven, waar we dan studeerden. Ja. En op een bepaald moment is dat. Uh, wij, het irriteerde ons altijd heel erg als we filmpjes maakten dat de acteurs er nooit uitzagen zoals we wilden. En toen zijn we bij animatie. Ja, snel bij animatie. Dan kan je in één keer je acteur ontwerpen, zeg maar. En maar dat, hij, hoe is het dan uh, zover gekomen dat die muziek daarbij kwam? Of was die muziek nou, daar Nou, ik was, ook was altijd al sinds dat ik, dat ik uh, een jaar of zeven ben, speel ik piano. En ben altijd bezig geweest met muziek. En ook het idee gehad van. Uh, heel erg bezig geweest met naar het conservatorium gaan en zo. En op een bepaald moment. Was ik toch bezig, meer bezig met die vormgeving? En, uh, en dan hoe dat kan gaan dat? Doen. Of vond ja, je jezelf daar ook weer beter in dan. Nou, ja, je... weet ik niet. Het is meer, dat is wel een um, ding geweest dat ik daar altijd uh, tussen heb zitten twijfelen. Zeg maar. En ik, achteraf ben ik er wel blij mee dat het dit is geworden. En waarom? Omdat um, ik denk dat, stel dat ik conservatorium was gaan doen, dan was, het, was ik misschien alleen op één instrument heel erg bezig geweest. En nu ben ik veel meer als een soort. Uh, met, met concepten en met een visie bezig, zeg maar. En. Uh, ja, weet je, ik ben daarnaast altijd heel veel bezig met pianospelen. Dus uh, ik vind het Je belangrijk. wilt gewoon heel veel. Ja, maar ik wil... Het, het, Net belangrijk... zoals je praat, gewoon veel. Want ja, je gaat ook altijd tot drie uur door, hè, s'nacht. Ja, dat... En dan s ochtends vroeg wordt je vrouw wakker... en dan ben je alweer pianoriedels aan het instuderen. <laughs> oh, dat heeft zij verteld. Zeker ja, uh, soms, ja, ja. Maar heb je ook dat idee van het moet nu snel? Nou, een veel beetje. ik wat, wat, wat, wat tijd ik wat uh, tekort, vaak ja. Ik met dit wat ik met dit album had, was echt zo van oké. Okay, ik, ik wil gewoon iets de wereld insturen, wat ik echt het beste vind dat er is of zo. En dat wilde ik gewoon heel erg graag maken. En nu heb ik heel erg het idee, nu er, Aandacht ook voor is, maar voor het eerst eigenlijk dat En ik... nogal hè, veel ja. aandacht. Ja, dat is heel leuk. De wereld draait door en daarna, uh, nou ja, goed lolend staan jullie nu en de kleine komedie. Ja, ja, dat was ook echt. Te Tivoli. Gek. Ja, en eind van het jaar staan we in Paradiso. Eind van het jaar Paradiso. Ja, 23 december uh, in de grote zaal van Paradiso. In de grote zaal van Paradiso. Ja, dat is best bijzonder. Vond ik ook nou. wel bizar dat dat lukt. Maar dan nu heb ik ook zoiets van ja. Weet je had... En dan met die hele act, want hebben we dat nu duidelijk genoeg verteld? Ja, je jij, jij hebt dus uh, uh, hoeveel strong ja, zijn het? 11? 13? 11? En uh, uh, je hebt dus uh, voor, voor ieder liedje een andere stem uitgekozen. Ja. En al die mensen staan dan ook in Paradiso. Dus en Lijnen, en Ricky Cole en Tim Knol en. Ja, ja, in Paradiso is het nog, uh, hebben er, zeg maar, is het een selectie, maar wel de, de zeg maar, zoveel mogelijk. Mm -hmm. En uh, bijna allemaal. Zeg maar. En er komen misschien een paar nieuwe bij ook. En in, maar het idee van de show is wel van ja, je staat daar met ieder liedje door iemand anders. Zeg maar. En heb je en nu dat... toch ook maar Guus Meeuw's uitgenodigd? Oh, dat, <laughs> ja, dat was ooit een plan, ja. Maar uh, ja, dat was meer een, wat ik heel leuk vind... Het van is, je vrouw, is... hè? Die wilde heel graag dat je een stem erbij uitkoos... die misschien niet zo direct in het rijtje thuis ja, hoort. Ja. Maar daar, zich, daar was dat... je niet voor te poren, of wel? Ja, het leek me op zich wel interessant. Ik ben niet, niet per se een heel grote fan van Guus Meeuwers. Ik vind wel dat hij, dat hij uh, een mooie stem, zeg maar. In, in dat genre muziek, zeg maar, vind ik, vind ik Guus Meeuwers... Een hele mooie het, uh, stem. Ja. Maar het is leuk om te kijken dat je het een beetje buiten de alternatieve wereld haalt. Dat is net iemand als Ricky Kolen die het erbij had, die ook wel een heel ander soort eigen publiek heeft. De plaat komt uit op Excelsior en er zitten veel artiesten daarvan ook bij. En ik wilde wel zorgen dat het niet alleen maar een soort Excelsior-best-off werd. Hmm. Dat, dat is een beetje zoeken naar, naar gewoon verschillende mensen. En welke nieuwe naam heb je in elk geval dan voor Paradiso geronseld? Um, nou, één nieuwe is Maurits van Jam. Zanger. Die, daar heb ik al va hij heeft al een keer meegedaan ja. in de show ook. En uh, het leek ons samen heel leuk om aan een nieuw liedje te werken. Dus hij doet sowieso mee. En voor de rest zijn het allemaal verrassingen. Verrassingen, ja. ja. Ik zie het aan je hoofd. dan ga ik lekker nou nog helemaal niet vertellen. Nee. Dat bewaar ik nog. Zo ben je dan ook wel weer. Ja, zeker. Um, uh, de, hoe ging dat in zijn werk? Want jij was natuurlijk, uh, Job Roggeveen, uh, vooral ontwerper en uh, ook wel muzikant. Maar het was niet zo dat je nou warme contacten had met Leijnen en Ricky Kolen. Uh, nee, dat is wel een beetje gegroeid inderdaad. Ik ben, ik ben ook toetsnist bij Alpino en de Volunteers. Uh, Excelsior bent ook. In ben, ja, inderdaad. Daar ben ik, uh, zijn we in... Excelsior is een label, zeg ik even tussendoor. Ja, inderdaad. Een platenmaatschappij waarbij we ons plaat uitbrengen. En uh, uh, ik ben in 2008 bij Alpino en de uh, gaan spelen als toetsenist. Mm -hmm. Ze hadden eerst een plaat uitgebracht waar ik nog niet mee speelde. En er uh, speelde een banjo-speler, Goslink die ook op Lowland staat trouwens. Speelde daar mee en ik heb hem eigenlijk vervangen als toetsenist. Er ging een beetje een andere kant op qua sound. En um, in de tour die we met hun deden... heb ik gewoon heel veel mensen leren kennen. En ondertussen was ik altijd bezig aan die Happy Camper liedjes. En eigenlijk... Dat was ook gelijk al iets in jouw hoofd. Happy Camper liedjes. Want wat moeten we eronder verstaan? Nou, de de die naam is zeg maar... De, onderweg is die gekomen. Heeft Joris, mijn collega, mijn compaan, van bedacht. Van Ja, maar... Um, um, ik, ik was gewoon beter aan die liedjes. En ik had een soort sound in mijn hoofd. van: oké, hey, Zulke liedjes wil ik maken. En ik, um, maar en kun je de soort... sound omschrijven? Ja, eigenlijk zijn het een soort popliedjes... met heel erg invloeden uit chansons en uit Oost-Europese muziek bijvoorbeeld. Een beetje gypsy-invloeden. Ja, door de viool onder andere. Ja, door Sietse die, uh, die heel mooi op de plaat heeft meegespeeld. En ook in het begin al echt heel... Uh, weet je, toen was ik nog bezig met, met uh, een beetje uitzoeken met wie ik erbij vroeg. Toen heb ik het een keer naar hem toegestuurd. Dan had ik hem met melodica zelf ingespeeld. En toen speelde hij een waanzinnige solo, heeft hij erop opgenomen. Waardoor ik weer nog veel enthousiaster werd. En... Uh, ja, en in die tijd heb ik ook met Kite Man een liedje opgenomen. Die kwam ook naar mijn studio oh, Ook uit toe. Utrecht, net als jij. Ja, en die was toen bezig aan een heel groot hip hop orkest waar ik... Toen het kwam het mij zo over van, jezus, moet je dat wel doen? Maar, en een half jaar later was hij ineens, kende heel Nederland hem. Dus dat, dat, dat soort dingen zijn onderweg allemaal gebeurd. Net zoals met Tim Knol ook. Die kwam ik tegen in een klein kroegje in Utrecht was hij aan het spelen. En ik was zo erg onder de indruk van hoe die, hoe die zong. En toen aangesproken, hij vond El Pino en de Volontiers weer heel leuk. Dus dat klikte heel erg. En eigenlijk een maand voordat zijn plaat uitkwam... zijn eerste is hij in mijn studio'tje komen opnemen. En daarna ook, zeg maar, ontploft. Zeg maar. Dus ja. dat, dat is heel leuk om... om uh, wat er al gebeurd is in die tijd. Ja, want het zijn ook gekke dingen, hè? dat het dan opeens... Tim Knol is, dan, is er dan opeens. En iedereen ja, ja. kent hem. Nou, ja, daar, maar met, dat is ook heel er erg opgebouwd. Nog... He? Want hij heeft een jaar lang uh, met Johan getoerd. Eigenlijk de afscheidstour van Johan speelde hij altijd in het voorprogramma. Waardoor heel veel mensen hem al kenden. En toen, kwam ze toen buste zijn naam al een beetje, zeg maar. En toen kwam die plaat uit. En, maar ja, goed, ja, we gewoon... hebben het nu over jouw naam. En ja. uh, uh, dat het daarmee zo uh, prettig gaat. Met het album Happy Camper. En met uh, Job Roggeveen zelf. Um, is het, uh, uh, ja, de, het zijn allemaal heel verschillende liedjes. Het zijn allemaal heel verschillende stemmen. En toch is er iets in de sfeer wat het tot een geheel maakt. Ja. Wat, wat is dat? <laughs> um, ja, dat niet, was misschien... het geluid van Sietse op de achtergrond. Ja, die, uh, ja. De invloed van Sietse even. Maar uh, ja... Ik... Wat, wat precies die... die het is natuurlijk hoe je met instrumenten omgaat en, en productie, maar ook gewoon... Ik hoorde een keer dat ik met Alpino waren, wij dus heel Alpino en de Volontiers mm -hmm. ook in Happy Camper. dat ze, Zij zijn zeg maar mm -hmm. de band en daarbij zit een violist en een klarinetist nog live. En, en we waren ze maar aan het instuderen. en op een bepaald moment zegt Tjerk, de gitarist, zegt van, ja, jouw liedjes hebben altijd zo ongelooflijk veel akkoorden. en uh, weet je Ik heb een beetje een gekke manier van liedjes schrijven, dus misschien is het wel dat het uh, dat ze iets onderhoudt of zo. dus een beetje een ding wat, wat, uh, wat je niet altijd meteen hoort als je het uh, als je het aan het spelen bent. Maar, nee, maar het heeft ook alles heeft ook met alles te maken. De, de, het is de de vrolijkheid die die je hoort. Uh, ja. Maar maar is dan heel erg in combinatie met uh, de animatie met Manfred. Ja, hoe het is meer wat, wat ik, het eruit ziet. De sfeer? Ook. We de, de speelden laatst we speelden laatst in het Vondelpark uh, ja. s middags en toen zei iemand na de show dat hij het gevoel had dat het toen het optreden begon dat er een soort anderhalf uur lang een soort gevoel was zeg maar. Zo van, dit je, je had niet het idee van het is één uh, uh, ja, het zijn allemaal liedjes naar elkaar of zo, het is meer een soort van alles hoort bij elkaar. Ja. Was ik heel blij mee dat dat zo overkomt. Ja. En het is misschien ook wel de sfeer die er hangt tussen alle muzikanten en de, de mensen. Dat het gewoon uh, ja, dat iedereen er heel veel zin in heeft om het te presenteren of zo en het te doen. Ja, we praten er zo verder over wat het is, de, deze, deze sfeer en, en uh, de vrolijkheid. We gaan even luisteren naar een nummer uh, van de CD, hoe, hoe het klinkt op de plaat. Ja, Het is nog even een ding erbij ja. wat ik aan, aan de vrolijkheid wil toevoegen. Ik vind het altijd mooi als er wel iets franks in zit. Zeg maar. dus ja, we hebben het over de teksten nog niet gehad. Nee, maar voor het liedje Born with the Bottom Mind. Ja. Wilde je daar gaan we horen. Zo dat zo weet je de, de zin is niet meteen een. Uh, het is juist een soort van. Uh, uh, ja, zeg je dat? Een, uh, dat ik vaak een, een tekst heb die een beetje verhalend is over uh, mensen die een beetje droevige situatie zitten, maar dan het heel vrolijk gebracht. Dat vind ik een mooie tegenstelling. Zeg maar. Dat soort dingen zitten heel veel in de plaats. Dus Je hebt ook heel melancholische nummers weer erin zitten. En, uh, um, ja, dus het is niet alleen maar heel happy, happy of zo, Nee, hele helemaal andere. niet. Die teksten ja. zijn helemaal niet happy, happy. Niet ja. allemaal in elk geval. Nee, nee. Goed, dan gaan luisteren. Hoe happy het ook niet is. <laughs> I was born with a body mind. Made me tense and a little shy. Every time I turn around. hesitated for a while. You might say I'm a doubtful guy. Is a out, but this and that and why? Was truly not so bad as long as you keep the feel from your mind Don't trust men who say they don't I this funny life at all To have to buy a bigger car To prove they're so sure The same thing that'll burn me down Is to keep my feet on the ground And both of them are walking Slowly all the way back home Should I cut my hair Another drink or head on home? Should I call my friend? I'll go Well, I don't know. I can't make up my mind. And after all this time, I don't know why do I treat myself like this? What if, what if, what if I choose meat instead of fish? Oh, come on, go on and sing your own song. You're acting like a moron. Just do what you meant. Cut my hair, go let it grow. Have another of the dream, go head on home. Should I fall my back? Ja, dit is de eerste track van het uh, album van Happy Camper. Born with a Bothered Mind. Gezongen door uh, Bouke Zoete. Ja, uh, Bekende frontman van de Kevin Cosners uit uh, uh, Brussel. Hij woont in Brussel. En ja. je zei net, Job Roggeveen Wat zei ik net? <laughs> dat hij zei van, oké, okay, oh, ik wil ja, ja, ja, meedoen ja. met het project. Ja, hij zei van, nou, weet je wel, dat, dat, het hele ding met... je maakt een plaat en iedereen komt gewoon naar je studiootje... of zingt het thuis in. Maar live is een heel ander verhaal natuurlijk. Ja. Sowieso organisatorisch, maar hij woont dus... Nee, volgens mij woont hij in Antwerpen. Hij werkt in Brussel. Hij woont in Antwerpen. En uh, hij zei van nou... Uh, zeg maar, ik, wil, ik wil best een keer live meedoen en voor één liedje hartstikke leuk. Maar uh, als je een keer in Groningen gaat doen... dan ga ik niet helemaal voor één liedje erheen. En de allereerste show was Noorderslag. Noorderslag. En ja. hij was er. Hij was er, hij was er. En ook nog echt in de week daarna zou hij een kindje krijgen of zo. Dus hij is echt als een idioot na het optreden... helemaal terug naar Antwerpen gereden. Maar uh, ja, hij zegt zo goed... Ik vind hem echt geweldig. Hij is ook live altijd... Uh, zijn aankondigingen zijn nu al legendarisch. Hoe, uh, het idee tijdens <laughs> de show is altijd dat de ene zanger de volgende aankondigt. Zeg maar, om gewoon... Een soort, uh, dat iedereen ook iets over elkaar uh, verzint en vertelt. En nu, dat... nu even naar... We hadden het net over... Uh, uh, we gaan eerst naar de verkeersinformatie. Het is half acht, Ja. Inderdaad, verkeersinformatie van de ANWB. Er staat nog een, een kleine 30-kilometer files op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Sint-Joost en Wessem. Twee kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstok is dicht. Aansluit op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Bodegraven 11 kilometer. En de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en Berko en Roderijs 5. Er is daar een ongeluk gebeurd. Bij Delft-Zuid zijn er twee rijstroken aan de linkerkant van de weg afgekruist. A16 richting Rotterdam, daar staat voor het plein nog 5 kilometer. En van de verkeersinformatie gaan we naar Noorwegen. Alesund AZ. Ronald van der Geer, hoe is het daar? Het ligt op papier een makkie voor uh, AZ. Maar na 32 minuten is het 1-1. In de wetenschap dat AZ nog heel lang op een 1-0 achterstand heeft gestaan. En zelfs de mogelijkheden er zijn geweest voor een tweede, misschien wel deelde goal van uh, de Noorden. Maar ze bij het begin beginnen, twee corners voor AZ. En daarna Alessunt, dat verrassend speelt. Nu overigens bijna AZ, uh, dat uh, gevaarlijk kan worden. Maar in de twaalfde minuut schiet uh, Mooisander een diepe bal tegen zijn eigen arm aan. De Zwitserse scheidsrechter. De bal op de stip. Maar dan is de Costa Ricaan van Alersoens benut de penalty rechtdoor op zijn neus uit 74. En daarna uh, ja, moet AZ eigenlijk toekijken hoe de Noren op dit kunstgras lekker combineren. En eigenlijk de eerste, de beste echt goede aanval van AZ na een half uur spelen. Leverde een actie op van Gudmundsson. De IJslander komt van rechts naar binnen. Schiet op de handen van de keeper van Alersoens die daarvan schrikt. En dan is de rebound met het hoofd voor Maarten Martens. En is de schade dus beperkt voor AZ. Staat het 1-1 na 33 minuten kun je daar tevreden over zijn. Maar het spel geeft weinig reden tot tevredenheid. Tot nu toe. Dankjewel, Ronald van der Geer. We spreken met Job Roggeveen. Het gaat over het album Happy Camper. Dit weekend zijn ze te zien en te horen op Lowlands. Aanstaande zondag, hè? dan is het zover. en Dan ja. wordt het een stralende ja. dag. Zeker. Um, ja, we hadden het over uh, de vrolijkheid die, die je hoort. Die we net hebben gehoord ook. Uh, maar ondertussen is het thema, zou je kunnen zeggen, de verveling uit de buitenwijken. Vooral de verveling. Ja. En, um, uh, nou ja, goed, ik heb uh, je vrouw al een paar keer uh, geciteerd. Lisa Meijntjes is zelf achtergrondzangeres trouwens ook uh, ja, op zeker. dit album. Ja. Ik vind het ook superleuk dat, het, dat ik samen met haar op het podium staat. Ja, dat is dat wel goed. zo superleuk? Ja, dat is echt te gek. Het, uh, ook gewoon, het zeg lijkt maar, mij eerlijk gezegd verschrikkelijk. Ja, echt? Nee, ik vind het heel, vind het heel fijn dat ze erbij is. Dat zeg je nu nog. Hoeveel optredens ja, hebben jullie samen ja, ja. gedaan? Nou, Het leuke is, zeg maar, dat, dat zij... Uh, ik kwam er een bepaald moment achter... dat dus ik uh, dat waar een keer wat, wat muziek aan maken en dat zij gewoon heel erg goed zong. Zeg maar. Dat is niet zo dat zij altijd bezig is geweest met, met zingen of zo. Ik kwam er gewoon achter van, shit... Ze, ze kan, zingen. Ze ze kan, kan ja, ook ja. nog zingen. Ja, ja, hartstikke, ja, inderdaad. Terwijl ik al jarenlang muziek maakte. Maar... Um, toen, uh, uh, wat wil ik nou zeggen? Uh, Hoe kwam dat dat je er zo laat achter kwam dan? Nou ja, het, op een bepaald moment heb ik een studiootje gebouwd uh, uh, in Utrecht. En uh, toen, ja, ik weet niet waarom, we gingen gewoon samen een liedje werken. Ja, of En toen, ze maar, zei het in, in de keuken zong ze, stond... ze nooit. Ja, zoiets. Maar, um, goed, je hebt ze ontmoet op Lolens. Ja, ja, ja. Dat, dat is ook nog wel aardig om te memoreren. Ja, toch? inderdaad. Ja, we waren samen kaartjes aan het controleren of die wel echt waren. Het was onze taak. We waren via de Effenaar in Eindhoven, popzaal waren we als Mij vrijwilligers. Eigen. Mm -hmm. En ehm. Um uh, ja, we hebben samen met Joris, mijn uh, compaan Pompant. en uh, nog iemand anders stonden we... Uh, en de zus van Lisa, waren we uh, zeg maar een kaartje aan het sorteren. En dat was heel gezellig. En nu even terug naar die verveling uit, uh, uit de buitenwijken. Uh, uh, zij zegt, uh, Lisa dus, dat uh, de hoofdfiguur die dus over die verveling zingt... dat het de tegenovergestelde uh, figuur is van wie jij bent. Ja, ik moet zeggen dat ik, ik vind het leuk om... om uh, verhaaltjes te verzinnen, zeg maar. Of verhaaltjes, is het niet helemaal. Het is meer om uh, een soort sfeer te scheppen. En het is wel een leuk ding, wat volgens mij Leijnen niet eens weet. is dat haar liedje gaat eigenlijk over het karakter van Tim's liedje. Dus, dus liedje, Leijnen zingt het eigenlijk tegen Tim. Zeg maar. En ik vind het gewoon... Dit moet je iets beter uitleren. Dus Stop feeling Yourself. Ja, het Stop ja. Fooling Yourself gaat eigenlijk over... Uh, uh, zet, ga ze iets doen, weet je wel? Mm -hmm, ja. uh, kom van die bank af. Ja. En, uh, Ondernemen Tim, ze wat. En het liedje van Tim Knol op deze plaat gaat eigenlijk over... Jezus, wanneer kom ik van die bank af, zeg maar. Ja. En dat, uh, <laughs> het, het, leek me, het leek me wel mooi om, om een keer... Misschien zelfs een heel album te maken van uh, liedjes die bij elkaar horen, zeg maar. Dat de ene over de andere gaat. Dat, uh, dat had ik nog nooit eerder ja. gezien, ja. dus dat leek me leuk. En daarin, weet je wel, ik, ik vind het een... Uh, uh, de titel A Small Step for Mankind. Uh, zeg maar dat het refereert naar zoiets als de maanlanding, dat soort woordgrafjes vind ik altijd leuk. Zeg maar. En of het nou gaat over iemand die op de bank hangt. Het is niet dat, dat, dat ik nou volledig gebiologeerd ben door verveling of zo. Ik vind het gewoon een interessant. Ik, wat ik daar ook. Interessant nou, wat is er interessant aan verveling? Ik bedoel, zeker iemand die zelf de hele tijd met doorgaat en veel, veel, veel. En uh, nooit voor drie uur gaat slapen. Ja, nou, dat is niet helemaal nou, dat waar, maar. Het is uh, Maar uh, het is misschien iets wat ik me niet zo goed kan voorstellen. Of zo. En dat ik het dan probeer in te vullen in een liedje of zo. Kijken hoe, uh, waarom je je zou kunnen vervelen. Of, uh, uh, ik, vind dat, ik heb altijd het idee, oké, okay, ik wil zoveel mogelijk gedaan hebben elke dag. Weet je wel? En. Uh, uh, als ik, het, ja, weet je, als ik het vandaag heb gedaan, dan kan ik morgen weer iets nieuws doen. Of zo, weet je? En het, ik merk ook wat Sisse wat, uh, net... Als ik vandaag iets gedaan heb, dan kan ik morgen weer wat nieuws doen. Ja, dat vind ik een mooie wijsheid. Ja, nee, maar zo van ja. dat het... Dat het uh, um, ik, ik heb altijd het idee dat als je initiatieven onderneemt... dat het altijd terugkomt. Zeg maar. En dat, dat heb ik bij Happy Camper dus heel erg gemerkt. Want als je iets doet wat je zelf ongelooflijk tof vindt en mooi en daar heel veel energie in stopt en dat deelt met andere mensen, mm -hmm. dan krijg je daar weer energie voor terug of zo. En dat... Um ja, ja en dat een... is wat Sietse die maakte net een beetje een vreemd achtergrondgeluid toen we het hadden over. Hij bedoelde wat eigenlijk te zeggen dat het gewoon dat, dat ik er heel veel liefde in stop in die muziek maken. En, en uh, dat, dat hij dat bijvoorbeeld in een heel vroeg stadium, toen die plaat nog, uh, toen dat hele idee van gastzangers er nog helemaal niet was, mm -hmm. merkte van hé, hey, die is heel erg enthousiast bezig met die arrangementen en dingen. En dat levert op dat hij heel veel tijd stak in het inspelen. En hij heeft echt inderdaad een soort. Uh, uh, een soort strijkorkest opgenomen, zeg maar, door urenlang uh, partijen te dubbelen en dat soort dingen en een hele mooie solo te maken. En... Maar ik heb ook wel het idee dat er iets gaande is in de muziek, dat het allemaal wat veranderd is. Al was het alleen ik bedoel, een ja, album verkopen, dacht... dat is eigenlijk nauwelijks meer aan de orde. De, uh, echt geld ja. levert het niet op. En uh, vroeg had je gewoon een band die echt als band de hele tijd maar zorgde... dat ze die band bleven en heel ja, veel heb... werk genereerden. Ja, dat klopt wel. Ik heb het idee dat dat misschien... Weet je, dat bestaat natuurlijk nog steeds. Bands als Mos of zo, waarvan Marien ook meedoet. Die, die uh, zijn super hard bezig met, met gewoon hun eigen sound creëren... Mm -hmm. en, en uh, heel veel toeren en heel veel naar het buitenland gaan, dat soort dingen. Uh, waar, waar ik een beetje mee bezig was... Ik speel zelf in, in Alpino en ik, ik had daarvoor al in andere bands gespeeld. En ik had het idee van: ik wil gewoon iets anders doen dan een band. Zeg maar. weet je, wel? je kan ook gewoon een album maken en uh, niet optreden. Of uh, weet je, wel? je kan van alles doen met muziek of zo. En uh, ik had gewoon het idee van: ja, dat moet tussen. Wat, wat ook een goed ding is, dat je zorgt dat je tussen al die andere bands, bijvoorbeeld, je hebt allerlei gitaarbands of zo. Mm -hmm. Uh, dat je zorgt dat je niet één van die bands bent... en daartussen moet concurreren. Want dan moet je in één keer de allerbeste zijn van al die bands. Zeg maar. Als je zorgt dat je heel iets anders bent dan al die bands... dan ben je in één keer de enige die concurreert met Maar was met het zichzelf, zo uitgedacht? Zeg. Want dat is natuurlijk wat het is. Wat het ook heel anders maakt. Het... Ja, een beetje. Wel gedurende de weg. Weet je, wat? De liedjes maken, was, daar was ik al lang mee bezig. Dat is gewoon iets wat ik gewoon doe. Of, zeg maar, als ik mm -hmm. niks te doen heb, dan ga ik liedjes maken. Gewoon een maken. liedje maken. Ja. ja, je moet toch wat te doen. Ja, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Ja. En... Um, uh, zeg maar, gaandeweg kwam een soort plan in. Ik heb altijd het idee, ik, ik heb vaak dat er, zeg maar, dat er iets broedt... en dan is het op een bepaald moment in één keer een idee... en dan ga ik het gewoon uitvoeren. En daarom ben je ook zo tevreden over het feit... dat je uiteindelijk voor de Design Academy hebt gekozen in Eindhoven. Ja, da want daar, want daar, zo, daar waren we heel erg zo aan het werk ook. Weet je? Dat, je, dat je aan het zoeken bent naar, um, naar een soort eigen plan... wat opvalt tussen al die andere plannen. ja. Wat, wat, wat iets eigens is. Ja, Nou, dat is het zeker. We, we hebben het nog niet gehad over uh, Manfred. Uh, ik noemde zijn naam net al wel. Dat is het ja. poppetje waar het allemaal om draait. Poppetje? Nou, figuurtje. Oh, wat zeg ik nou? Manfred Diëti. Een harige barbapapa. Het, uh, het is een verschrikkelijke sneeuwman. De verschrikkelijke maar dan, sneeuwman. Maar dan het is maar wat je ervan maakt, Job. Ja. Wij vonden het heel leuk dat als je... Uh, het is een hele leuke insteek dat je de verschrikkelijke sneeuwman op de camping neer zou zetten. Ja. En die zeg maar, alle kampeerongemakken mee zou laten maken die wij zelf altijd op de camping hebben. Ja. We hebben ook een, een heel leuk moment gehad dat ik met een aantal vrienden in Utrecht in een cafeetje zat. En dat we de opgave hadden. Wij wilden dus die clip maken en we hadden het idee oké die clip gaat over... Want Manfred speelt de hoofdrol in ja. de clip. Hè? Ja. ja, het is een geanimeerd figuur en we hebben dus met de studio Job, Johans en Marieke... Waar ik deel van uitmaak voor alle <laughs> luisteraars... die nog niet vanaf het begin meeluisteren. Uh, zeg maar, uh, heel goed, heel goed. Ja, inderdaad, zo gaat het op de radio. Uh, toen gingen we dus een lijst maken van alle dingen... die naar zijn op de camping. Dat leek ons heel leuk, dat je dat zeg maar, als een soort van... Uh, op één volging achter elkaar laten zien en dan met de naam Happy Camper erbij. En dat, uh, dat is een hele lange lijst geworden. En daar hebben we een soort selectie uitgemaakt. En, daar... en dat is dan een clipje ja. geworden met animatie, en het figuurtje, en de naam Manfred. Ja en daarbij is ook nog, weet je, je hebt bijvoorbeeld, je, je kan een illustratie maken, dus zoals op de voorkant van de van de cd staat. Um, en dan heb je een plaatje. En wij hadden met de studio heel erg zoiets van... Ja, je, je kan een plaatje maken, maar je moet eigenlijk een soort persoonlijkheid maken... waar, waar mensen bij mee, meeleven, zeg maar. Dus je hebt dan een clipje en we hebben er nog filmpjes bijgemaakt... die een soort van achtergrond bij, het, uh, bij zijn persoonlijkheid geven. Maar ook dat hij ging zelf op een bepaald moment twitteren... en berichtjes op Facebook zetten over een reis die hij aan het maken was. En een interview met lijnen en met andere Hij intervie interviewt alle, alle zangers in het cd-boekje, inderdaad. En zo krijg je in één keer op Facebook uh, en op Twitter allerlei mensen... die vragen of manfred er ook bij is de komende show en dat ze dingen ja, berichtje slim. en berichtjes sturen aan hem. En het zorgt gewoon dat mensen heel erg meeleven en een soort gevoel met hem krijgen. Ja. Dat, ja. En ja. het is ook, ik kom er niet helemaal achter, want het, wat het nou is. Want ik heb ook het idee dat het heel erg bij deze generatie. Jij bent van 79. Ja. Ja. ja. Uh, het heeft allemaal de, iets te maken met de maakbaarheid of de bewegelijkheid. Ja, misschien... Ik noem Barbara Papa niet voor niks, want je kan dat alle vormen kan uh, ja, plaatsen, ja, ja. Ja. ja, het leuke is trouwens dat wij met de studio net met een kinderserie bezig zijn. Dus dat, uh, maar Die dat trouwens dat... ook weer op Barbara Papa. Uh aan barbapapa doet denken. Want het ja. zijn ook figuurtjes... die ja. uh, alle mogelijke vormen aan kunnen nemen. Hoe heet ze nou ook alweer? De in tumblies. Oh ja, de tumblies. Ja, dat zijn we heel Falling druk Falling apart. apart. Ja. Of, what, what, ja. They fall apart, ja. Ja, het zijn poppetjes die uit schijfjes bestaan... en daardoor uit elkaar kunnen vallen... maar ook zichzelf weer in elkaar kunnen zetten. Heel ingenieus. Maar goed, uh, ja. wat is dat? Is het, voor je, is het iets wat uh, ook door jouw hoofd heen gaat? Herken nou, dit, je het dit als is, ik het noem? Dat is toevallig... Oh, dat het dat, dat ja. buiten... Ja, ik, ik ben zelf meer dat ik, dat ik... Ik weet niet zeker of dat heel erg een ding is van nu... maar ik kijk gewoon niet alleen maar naar muziek. Zeg maar. Ik vind, dat is niet het enige wat ik belangrijk vind. Ik vind het heel leuk om te doen... maar ik vind ook uh, plannen verzinnen leuk... en ik vind vormgeving heel leuk. En uh, Ik denk dat het zeg maar, zorgen dat er iets tot stand komt... wat echt gaat leven niet, zeg maar, niet alle, uh, eindigt bij mooie muziek maken. Je mm. kan hele mooie muziek hebben die uh, nooit iemand gehoord heeft. En ik vind het altijd heel belangrijk dat je zorgt dat je het naar een publiek brengt. Maar waarom uh. houden we zo van die poppetjes die alle vormen aan kunnen nemen... en die zo prettig vertrouwd en, en veilig en gezellig uh, vrolijk zijn? Ja, weet Want ik niet, mama ja. in New York had ja. een enorme blockbuster... Uh, ja, deze zomer was het. Hè? Met alle mogelijke ja. poppetjes van internet... Ja, het is, het is natuurlijk ook een soort ding wat ze ontstaan, wat een beetje in, in, ook in de reclamewereld heel erg leeft, bijvoorbeeld. En in uh, het is eigenlijk een beetje uit Japan overgewaaid ook, want in, in de jaren negentig was daar al heel erg groot dat je overal stond een karakter op, zeg maar, mm -hmm. die jou ja, vertelt wat je moet doen of uh, die je met je meeleeft of weet ik veel wat. Maar en hier was het, hier is het heel lang geweest dat het dat soort dingen echt alleen maar voor kinderen zijn en uh, iets als Barbapapa Papa is natuurlijk echt voor kinderen, zeg maar, dat is echt voor en die serie die wij aan het maken zijn dat ze ook echt voor kleine kinderen, maar um, zoiets als Manfred. Fred Yeti, zeg maar. Je merkt dat het hele lowlands publiek, die loopt ermee weg. Zeg maar. En We hebben het ook totaal niet bedoeld als, als uh, iets maar voor kinderen. Zeg maar dat lowlands publiek is natuurlijk wel groot geworden met Barba Papa, toch? Ja, het zou... En met ja. de teletubbies. Ja, en gewoon... Je, je, ja, de teletubbies, dat vind ik verschrikkelijk, moet ik zeggen. Ja. Ja, dat, uh, dat, uh, daar zijn we niet mee groot geworden. <lacht> maar, uh, dat mocht niet. Um, nee, dus na jouw tijd. Denk, ja, ja. Heel irritant. <lacht> uh, maar... Um, uh, ja, het is een smaakverschil. Ik begrijp het ja. wel, maar het is wel zo'n maakbare wereld. Ja, op zo'n manier een maakbare wereld. Bedoel. Ja. ja. Maar nou, misschien ga ik iets te ver in mijn uh, hypothese of in mijn... Ja, het graag... ligt heel subtiel hoor bij ons. Net zoals bij... bij uh, ja, dat snap je kan ook bij een, bij een gitaarband ook precies de verkeerde gitaarband noemen als invloed van iemand. Op iemand. Ja, nee, dat moet zijn, je. Dat nu is uh... het woord teletubie gevallen en weg nee, zijn. Ja, ja, maar goed, wel. laten we dan even bij Barbara papa blijven. En het feit dat dit zo'n succes is, dat het Lowlands publiek wegloopt met... Poppetje mag ik niet zeggen. Nou, het, ik noem character. het een character. Ja, character. ja zo, dat is een beetje het... Ja, ja. ja. Um, ja, het is gewoon iets anders dan uh, um, een mooie sferische foto op de voorkant. Ja. Of zo, weet je? Dat is het ook. En, en de combinatie met deze muziek werkt gewoon goed. En ik merk ook dat het, um, het thema kamperen, dat blijkt iets universeels te zijn. <laughs> We kregen mailtjes vanuit Peru en uit Mexico en uit China. Dat neem je niet. Omdat de clip het op Vimeo en YouTube heel goed doet. Zeg maar, van mensen die, die het heel erg herkenbaar vonden. Nou, ik wist niet dat ze in Peru kampeerden, maar... Kijk en maar. heeft dat dan ook weer invloed op de verkoop van de CD? Nou? Nou, volgens mij wel wat dingen of op iTunes, het maar dat het is vooral Nederland wel hoor. Hm. Maar het, wij vinden het heel leuk met, als studio dat onze animatie de hele wereld over gaat. Ja. En natuurlijk heel bijzonder dat je dus niet meer muziek hoeft te verkopen door eindeloos te gaan toeren, maar gewoon door een character te verzinnen, een mooi clipje op YouTube te zetten en. Ja, maar het is wel een ding dat. Dat, dat merken we bij opdrachtgevers ook vaak. Dat opdrachtgevers denken af en toe, uh, ja, je maakt een filmpje en je zet het op YouTube en je krijgt een hit. Nee. En dat werkt zo niet. Nee. Zeg maar. je, je moet echt zorgen dat iets ontstaat en dat je het op de goede blog zet. En we hebben bijvoorbeeld heel veel geluk gehad dat we. Of geluk, we zijn heel erg bezig geweest met zorgen dat het op een aantal blogs kwam. En dat is opgepikt door één Amerikaans heel groot blog, waardoor het. Uh, ja, daardoor hebben we echt uh, 30.000 hits erbij gekregen in drie dagen, zeg maar. Dat... Wow. Ik uh, onderbreek je even, want het uh, is uh, nieuws. Het is uh, 19.46 uur. Op het Belgische popfestival Pukkelpop bij Hasselt... zijn door het noodweer zes doden gevallen. Er waren korte tijd hevige buien met onweer en hagel. Daardoor stortte een tent in waar veel mensen stonden te schuilen. Ook viel een boom op een eetkraam. Hoeveel gewonden er zijn is nog niet bekend. Op het festival zijn 60.000 mensen. Het weer in Hasselt is nu opgeklaard, maar geplande optredens zijn afgelast. En tot zover deze nieuwsflits. Ja, dit zijn enge berichten. Uh, Job ja. Hogeveen, uh, Pukkelpop, 60.000 bezoekers en dan zo'n tent... en zes doden en uh, nog een groot aantal gewonden. Ja, verschrikkelijk. Ja. Ik had ook helemaal niet door dat het zo noodweer was... Dus misschien moet het onze kant nog opkomen. Maar... Ja. Afschuwelijk. Afschuwelijk nieuws. In het zuiden hoosten het en is het uh, heel erg slecht weer. Uh, als er meer nieuws is uh, vanuit België, dan laten we dat natuurlijk horen. We uh, gaan ook nog even naar Noorwegen, want er wordt nog steeds gevoetbald moment niet, want het is rust. Een minuutje geleden heeft de Zwitserse scheidsrechter geblazen voor die rust. 1-1 is de ruststand. Na een half uur kwam AZ langzij door een doelpunt van Maarten Martens en is daarna wel wat beter gaan voetballen. Heeft ook wat kansen gecreëerd voor Hommen, Benschop... en een variant uit een corner die door Elm werd naastgeschoten. En eigenlijk is de storm van de Noorse opponent wel wat gaan liggen. Alessand eh, drukt niet meer zo heel veel. AZ krijgt steeds meer de wedstrijd in handen... en heeft dus wat eh, kansen gecreëerd. Het is 1-1 na 45 minuten. Ronald van der Geer, uh, de wedstrijd Alleszoend AZ gaat zo dadelijk verder na de rust. En we hebben nog live muziek uh, te goed van uh, Job Roggeveen en uh, zijn muzikale companen Hempie Kemper. Nu, nu gaan jullie geloof ik een nummer doen dat niet op het album nee, staat. Ik heb laatst uh, muziek voor een uh, theaterstuk geschreven wat uh, op Boulevard Festival in Den Bosch heeft gespeeld. En uh, uh, voor het theatergezelschap Liz en Imke. En daar heb ik uh, gewoon een boel muziek voor gemaakt voor de hele voorstellingen. Aan het einde uh, was een liedje weer met Leijnen samengemaakt. En uh, The Rope heet het. The Rope. Ik ben benieuwd. Laat me horen. Leijnen staat alweer klaar en ziet ze van Gorkum op viool. To the fields and beyond, where animals lie so quietly at night. We left to find our own way, with stars to help navigate. Me too, memory lane with you. See only sun meets the moon We dance all night Our hands and feet still tied Come early morning You state you need to find your own way To cut the rope Heel mooi gezongen en gespeeld. En uh, ook heel passend bij het verschrikkelijke nieuws dat we net hoorden trouwens. De, um... Ja, ja gaat, het is een liedje wat gaat over um, eigenlijk een beetje je verleden kwijtraken. Zeg maar, en een andere kant op gaan en het onbekende tegemoet. En je had het gemaakt voor een, een voorstelling, het festival in Den Bosch. Hoe gaat dat nou? Word je nu ook veel benaderd? Van, kun je voor ons ook zo'n liedje doen? Um, nou, het komt wel. Nou, dit is toevallig wel een, een vriendin van me, is uh, theaterregisseuse. En uh, uh, zij had, ze had al eerder een keer aangegeven dat het lijkt me heel leuk om een keer samen te doen. En toen is ze naar onze show geweest in de Kleine Comedie en... Uh, gaf al aan dat ze lijnen heel goed vond. En, en, uh, nou ja, dus zij wilde graag onze muziek erbij. En, en wil je wel altijd uh, een stem erbij? Of is het ook denkbaar dat je gewoon nou, ik, composities ben... gaat maken? Alleen? Ik kan me ook wel voorstellen dat ik keer een hele instrumentale plaat maak. Ofzo. Maar dan misschien wel net met één of twee liedjes erop. Ofzo. Dus ik, ik hou altijd wel heel erg van liedjes. Maar ik vind het ook wel leuk om, om een beetje een andere kant op te gaan. nog En wat raardere dingen uit te proberen. Maar ik ben nu heel erg bezig aan een, een tweede album. En dat zijn weer gewoon heel erg liedjes met af en toe een instrumentaal nummer ertussen. Ja. Eigenlijk gewoon een, ja, een vervolg, maar dan weer net anders. En met, het, het leuke is ook nog, uh, daar had ik het laatst ook met iemand over, van kreeg de, de vraag heel veel van, ja, ga je nu weer elf andere mensen zoeken? Maar we kwamen er ook wel achter dat het tijdens de show, zeg maar, dat je het gevoel had dat het eigenlijk nu een soort enorme band is geworden. Dat het, dat het ook wel... Uh, ja, het is heel gezellig met z'n allen of zo, vind ik in ieder geval. En, en, uh, en dat het echt een gezelschap is dat, uh, dat het allemaal ook zo voelt. En uh, dat is Ja, top. en het voelt ook wel logisch om dan weer... Uh, met in ieder geval een, een deel van die mensen weer gewoon uh, nieuwe dingen te maken. Zeg maar. En ook dat je nu elkaar kent en dan uh, samen aan een liedje kan werken bijvoorbeeld. En gaat ja. het ook zo makkelijk eigenlijk? Want je hebt behoorlijk lang hier aan gewerkt aan dit album. Uh, uh, ja. Drie jaar, maar uh, sommige liedjes zijn al veel ouder dan, dan ja. drie jaar. Heb je nu het gevoel van oké, okay, nou heb ik het te pakken en gaat het nou? Nou, het is niet zo dat het, dat het nu zo is van um, dat elk liedje wat ik maak ook meteen perfect is of zo. Weet je? Het is een heel erg zoektocht een en schaven. En ik uh, ben nu bijvoorbeeld, zit ik midden in een liedje wat. Uh, wat ik de hele tijd niet snap welke toons wat ik te gevrij moet doen. Zeg maar, je? Dus je ik heb iets gemaakt waarvan ik het idee heb, er zit iets heel goeds in, maar ik vind het maar niet of zo. Weet je? Dus. Uh, het duurt soms heel lang. En sommige liedjes schrijf je in twee uur. En Want wat is... is het perfecte liedje voor jou? Wanneer is een liedje dan af? Um, ja, wanneer het af is? Ja, ik, ik weet niet. Ik heb zelf altijd een soort... Ik zie een soort structuur in mijn hoofd of zo. dat ik denk van, oké, okay, nu... Klopt het nu? Uh, en uh, weet je, wel, dat, dat, dat kan dan ook zijn dat het einde misschien nog twee keer moet. Of nee, toch één keer. En dan is het nu, ja, weet je, wel, dit is afgerond een goed ding of zo. En het is het vooral heel erg dat je zorgt dat je binnen de tijd van een liedje de spanning vasthoudt. En zorgt dat je de luisteraar. Uh, ik wil de luisteraar altijd verrassen ook. Weet je, wel, dat, ik had op een bepaald moment bedacht: van, als ik een liedje maak, wil ik dat er in elk liedje eigenlijk een soort verrassing zit. Een soort moment dat je even op het verkeerde been gezet wordt. En dat doe ik heel vaak door. door uh, ja, het is een beetje een technisch ding, maar zo van dat ik, dat ik zorg dat je dat je met akkoorden naar een andere toonsoort gaat. Zeg maar. Dat mm -hmm. zit in het liedje van net ook. Dat je eigenlijk even een soort vrije val maakt als luisteraar of zo. Weet je? Dat, je, dat je even. Uh, je verwacht, het gaat die kant op, maar het gaat net zo. Of zo. Net uh, naar links of naar rechts. En heb je, je eigenlijk ook altijd beelden? Ik bedoel, omdat je toch een man bent van, van beelden en animatie. Niet altijd is direct het... of zo. In me, dat ik dat ik aan een liedje bezig ben, dat ik altijd ook meteen met beeld bezig ben hoor. Het is meer. Uh, het is meer eigenlijk dat je iets maakt en dat je kijkt um, uh, zo van oké, okay, wat voor sfeer heeft dit en wat voor beeld past daarbij. Mm -hmm. Of misschien de, bijvoorbeeld bij uh, Manfred, die hebben we eigenlijk al heel vroeg bedacht. Toen ik de plaat pas, um, dit, of, toen dit album uh, halverwege was ongeveer, hadden we een, een filmpje van eigenlijk 10 seconden, wat we hadden gemaakt op zeg maar Bauke's liedje. En we hadden, we hadden meteen zoiets van wauw, Bauke en, die, en dat karakter <laughs> klopte gewoon. Dat klopt. Het lijkt ook, als je, af en toe moet ik gewoon als ik Bouken zie zingen, moet ik gewoon een beetje aan Manfred denken. Of ze lijken gewoon een beetje op elkaar. Zo qua, ik weet niet, het was echt heel goed getroffen. Zeg maar. Ik kan me voorstellen dat het de volgende keer in één keer heel lastig wordt. Of zo, om een stem bij een karakter te vinden. Zeg maar. Ja, ik ben benieuwd. Dus, uh, de, de Lijnen knijten hem waarschijnlijk wel ja, bij het volgende album. Je weet maar nooit wat voor karakter er erop <laughs> of je geplakt ja. wordt. Um, uh, ik zag uh, op jullie site van uh, jobjoris en uh, marieke.nl. Uh, jullie hebben Sanoma bijvoorbeeld als klant. En nog een paar andere grote bedrijven. Maar er is ook een geboortekaartje. Ja, dat soort dingen, dat krijg ik de laatste tijd ook heel vaak, die vraag, ja. Dus ik heb er net weer een nieuwe gemaakt. Gekker. Voor mijn geluidsman. Ja. En, en, en maar, want er stond ook een digitaal geboortekaartje. De, ja, dat is toevallig voor uh, Joris en Marieke, waar ik mee werk, die zijn een stel. Ze zijn een ook kindje. een koppel. Ja. Oh. En uh, die hebben een dochter, Aagje. En daar heeft... Uh... Is het echt waar? Ze heet Aagje. Ja. En, daar heeft, uh, Joris, en of Joris en Marieke hebben daar de plan voor bedacht... Uh, van de confetti-monsters. En uh, die bestaan uit confetti. En als ze springen, komt er confetti uit. Wij vinden het altijd heel leuk om een karakter te verzinnen... Zeg maar, wat eigenlijk het concept in zich draagt. Zeg maar. dus, dat, bij die filmpjes is het zo... Wacht, dat je het, hebt het nu niet over het kind, maar over... Ik heb het niet over het kind. Over nee. het geboortekaartje. Ja, hoe ver kun je nou, gaan? Nee, dat, dat is wel een heel gescheiden wereld. Maar uh, we vinden maar, het heel maar, leuk dat dat bij zo'n... Maar om zo een lang verhaal kort te want jij gaat nu zelf vader worden. Is dat digitale geboortekaartje al klaar, was eigenlijk bij oh, Ja, vraag. nee. nee dat... En muziek? Liedje? Ja, alles na Lowlands. Dat, uh, oh, ik is. ben alleen maar bezig met dat nu en uh, daarna ga ik daarover nadenken. En, en gaat je vrouw ook optreden op Lowlands? Ja, ja, die staat uh, bijna acht maanden zwanger mee te zingen op Lowlands. Geweldig. Ja. Nou, uh, ik hoop dat het een hele mooie dag wordt. Aanstaande zondag, Lolens. Uh, 21 augustus is het dan. En uh, nu gaan we uh, de tegel beschrijven. Althans, dat ga jij doen. Weet ja, je wat erop de... komt te staan? Want dan verwachten we natuurlijk wel het een en ander ja, van. Dat, dat, dat en hoor dan, ik zo. Ik twee ja. dingen op deze zender. Meld ik ondertussen. En beschrijf jij even de tegel? Ja, oh, er ligt een stift bij. Er ligt ja. een stift bij. Uh, twee dingen uh, begint om acht uur op deze zender. Uh, het dreigt een tekort aan artsen die gespecialiseerd zijn in ouderen. Mieke Draaier is dat wel. Zij vertelt over haar ervaringen in Twee Dingen zo dadelijk. En India protesteert tegen corruptie. Volgens professor Frank de Zwart zijn corruptie en democratie in India onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nou, Job Roggeveen, uh, denk na. Ja. Heb je niks in je hoofd? Nou, ik heb, ja, ik heb wel een goede, maar ik weet niet of het erop past. Een klein schrijver. Ja? Namelijk een deel van een liedje. Mag dat ook? Ja, tuurlijk mag dat. Uh, Geen mijn... mooie character. Wat zeg je? Nee, ik zal je niet afleiden. Ja, zeg het maar. Uh, even kijken of ik hem uit mijn hoofd weet. Maar de zin uit het liedje Born with a Bottled Mind. Uh, don't trust men... Um, Oké, okay, Don't trust men... Who say they don't uh, doubt this funny life at all. They have to buy a bigger car to... Tel they're zo so sure. Het is een to hele lange. So sure. Ik kan Wat hem dan? ook niet direct herhalen. Ik ga hem heel klein erop schrijven. Ja, doe dat maar. En een heel klein tekeningetje erbij. Dankjewel, Job Roggeveen. En Happy Camper. En alle muzikanten, dank. Dank meneer Roggeveen. Dit was aflevering 2333. Ja, 2333. Happy Camper. Zondag om 6 uur op Lowlands. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. Tot maandag. Radio 1 stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer... Goedenavond, luisteraars in de zaal. Elke vrijdagnacht tussen 2 en 7 nachtvluchten. Als ik eerder begin is hier te weinig zendtijd en lullen zonder moeite de 12 uur door. Radio voor de fijnproever. Als de God is zoals de christenen beweren dat hij is, dan bestaat hij zeker niet. Verhalend, verhelderend, verrijkend. Ik mis de stad, dames en heren. Het is treurig maar waar. Deze week in Nachtvluchten Zomercocktail tussen 6 en 7. Bioloog, schrijfster en ontdekkingsreizigster Arita Baaiens. Radio 1.